Krijg je wel vlieghammers? Goedenavond bij een schietpartij in Rotterdam Delfshaven vanmiddag is iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd in een portiek, maar dat mocht niet meer baten. De politie heeft een verdachte op het oog, maar die is nog niet opgepakt. Een islamitische basisschool en een moskee in Bergen op Zoom krijgen extra beveiliging. Dat meldt Omroep Brabant. Er was met graffiti een Joods symbool op een gebouw gespoten. De burgemeester noemt het intimiderend en daarom komt er extra cameratoezicht en extra politie inzet. De gemeente organiseert ook gesprekken in de wijk. En in Washington is er voor het eerst de Vredesraad bij elkaar gekomen. Die is opgericht door president Trump. Vijf landen hebben beloofd dat ze troepen gaan sturen... voor de internationale veiligheidsmacht in Gaza. Amerika doneert ook 10 miljard dollar aan de Vredesraad. En de andere landen samen ook 7 miljard. En dat geld is bedoeld voor de wederopbouw van de Gaza-strook. De Olympische Winterspelen. Kjeldnuis heeft brons gewonnen op de 1500 meter in Milaan. Joep Wendermars reed een Olympisch record. Maar er gingen Kjeldnuis, de Chinese Ning en de Amerikaanse nog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 Er zit ook nog een klein Nederlands tintje aan het goud van China. Ning wordt getraind door Johan de Wit. En dan het weer van Weerplaza. Het is grijs, maar overwegend droog en een graad of vier. Morgen bewolkt en regenachtig. En het wordt dan maximaal 9 graden. Flitsma is er nog twee vertragingen. Die staan op de A1, Hengelo, Osnabruk. Tussen de Lutte en de Nederlandse grens. De hoofdrijbaan is daar dicht door een grenscontrole. Je vertraging daar 10 minuten. En de A7, Heerenveen, Groningen tussen Challebert en Tijnje. Daar is een ongeluk gebeurd. 6 minuten. Dan flitsvers gezien. Langs de A16, Dordrecht, Breda bij 60.0. De A50, volle Apeldoorn, 212.1. En de A73, echt richting Venlo, staan ze bij 6.9. music. Alle avondmensen, verzamelen. Daar gaan we weer voor de donderdagavond. Een gloedje nieuwe avondshow met zometeen Som Mieu. En eerst Charbouzie, een barsong. Kill, kill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 Near Everybody at the bar getting tips. Everybody at the bar getting tips. Everybody at the bar getting tips. One, and comes the two, to the three, to the four. When it's last call and he kick us out the door, it's getting kind of late, but the ladies want some more. Oh my, good lord, tell them drink some.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 morning Back your music. De Olympische Winterspelen. Hallo, hallo, daar zijn we weer. Het is uh, Little Friday. Nog één dagje werken en dan zit je lekker met je beide billen in het weekend. Lekker is dat, hè? Lekker gevoel, zo die donderdagavond. Uh, en het was vandaag ook een memorabele dag in Milaan. Kjeldnuis, tweevoudig Olympisch kampioen op de 1500 meter... trad aan volgens zijn een aller, aller, allerlaatste Olympische race...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 Daar staat u oh, oh, oh, oh. 22-9. Nou, nou, nou, luis. Nice. Als dit je laatste dans is.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 halen, het podium weer halen in een titanenstrijd. Ja, waanzinnig, waanzinnig. De medaillespiegel voor uh, ons land komt nu in totaal op 16. 6 goud, zeven zilver en uh, daar is dus één bronzer bijgekomen net voor Kjeld We staan op drie bronzen medailles. Helemaal te gek. Waanzinnig. Uh, er is trouwens nog meer kans op uh, medailles. Deze spelen daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. Eerst even wat anders, want ik zie een berichtje binnenkomen van Jake. En Jake die vraagt Hey Lars, hoe was het vandaag bij de kapper? Ja, uh, dat is zeker heel wat anders. Hoewel, Jake, goede vraag. Ik was uh, voor die kapper denk ik net zo zenuwachtig als uh, Kjeld Nuis voor zijn race. Waarom? Vertel ik je zo.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 My heart van de Fate of Ophelia. Taylor Swift en The Fate of Ophelia bij your Music. Hey, goedenavond, Larsie Boele. Hoe is het mee? Nou, uh, ja, eigenlijk best wel goed. Hoewel, ik, ik zag uh, wel enorm op tegen vandaag. En ja, ik weet zeker dat je dit misschien wel een beetje overdreven vindt. Maar ik moest dus vandaag naar de kapper. En uh, ik, ja, ik vind dat zo vervelend. Ik vind de kapper misschien wel een van de ergste dingen om te doen. Uh, ik bedoel, laten we, het is iemand die je niet kent. Die zit een half uur lang in mijn geval dan in je aura. Het is bloedheet onder dat kleed ook. Je zit natuurlijk onder zo'n kleed dat, dat die haar of wat. Het is bloedheet daaronder. En dan ging ik vandaag ook nog eens naar een nieuwe kapper. Dus een totaal nieuw iemand. Ze dus had nog nooit uh, geknipt bij mij. En, uh, en dan komt het ergste: dan gaat die deen diegene gaat dus vragen uh, wat voor werk je doet. Het is natuurlijk allemaal heel uh, aardig bedoeld. Maar ja, noem me, noem me maar sociaal gestoord. Maar ik word, ik word hier echt zo ongemakkelijk van. Want als zij dat aan me vraagt, dan ga ik natuurlijk zeggen... ja, ik werk bij de radio en beetje music. Nou, er, dat is, ik snap het ook. Dat is natuurlijk mega interessant. En dan komen al die vragen van haar. Maar ik, ik, wil daar, ik heb daar helemaal geen zin in om daar allemaal over te vertellen. Omdat ik, ik voel me daar zo ongemakkelijk over. Ik krijg het daar warm van. Dus ik heb daar vannacht... Echt, ik vind je slecht van geslapen. Um, en ik, wat ik dus heb gedaan, ik heb me helemaal voorbereid met een ander verhaal. Luisteraar Patricia, die kwam gisteravond namelijk met het idee van... ja Lars, wat je, wat je moet doen? Je moet je gewoon voordoen als een schoolmeester van groep 5. Dus nou, ik vond het eigenlijk een fantastisch idee. Dus ik had al helemaal bedacht, nou oké, okay, ik ben de schoolmeester van groep 5. Ik heb deze week vakantie. Ik kan een beetje uitweiden over 6-7. Dat al die kids bij mij in de klas dat heel de dag doen. Weet je wel, dat je daar knettergek van wordt. Dus ik, uh, nou, vanmiddag zelfverzekerd stapte ik die kapperstoel in. Wat denk je? Niks. Niks. Ze heeft er gewoon niet naar gevraagd. Ze heeft niks gevraagd. Sterker nog, ik was denk ik degene die het meeste heeft gezegd... tijdens de hele knipbeurt. Ongelooflijk. Lekker dagje gehad. Uh, Zometeen Clouds, zijn nieuwe... en eerst Imagine Dragons en Demons... When the days are cold and the cards all fold And the saints we see are all made of gold When Ik heb een voorgevoel en ik heb een waarschuwing voor je. Welke van de twee wil je eerst? Zullen we voorgevoel? Zullen we die doen? Kijk, komt-ie. We zitten in een best wel lastige week wat betreft knok tegen de klok. Het spelletje spelen we elke avond, werkt heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen, Roep stop voordat de klok afgaat... dan win je het laatste volledig uitgesproken bedrag en anders win je niks. Hij ging eh, namelijk al twee keer af deze week voordat iemand stop riep. Eh, dat waren allebei hele korte klokken... waarbij de bedragen in korte tijd heel hard opliepen. Echt, na drie bedragen was het al klaar. Mijn voorgevoel is dus een beetje dat er vanavond weer een wat langere klok is. En dat het bedrag vanavond ook wel eens lekker hoog kan zijn. Ik moet er wel bij zeggen, ik weet ook niet uh, hoe de klok vanavond gaat klinken. Hè? Dus dit is puur alleen even een gevoel. Dan de waarschuwing. Wees niet te gretig. Ja, dat klinkt misschien voor de hand liggend... maar elke euro die je hier kan verdienen is een gratis euro in je portemonnee. Boor jezelf, dat, gel dat geldt er niet door de neus. Dat zou zonde zijn. Dus als je mee wil spelen met een uh, nieuwe ronde knok tegen de klok... dat gaan we zo meteen doen, dan moet je jezelf aanmelden. Uh, stuur dan nu even het woord. Wat zullen we doen? Zullen we dat doen? Przalski-paard? Zullen we dat doen? <laughs> nee, hè? Nee. Klok. Gewoon het woord klok. Stuur nu het woord klok en doe dat met een berichtje in de Q-Music app. En ook Ovenbach komt eraan. Hey, Menno hier. Op dit moment strijden onze Nederlandse topsporters op de Olympische Winterspelen in Milaan. Ze hebben jarenlang toegewerkt naar dat ene moment. Die paar minuten waarin ze alles geven voor een medaille. En met succes... Sandra!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 Nu bij Koebloe. Korting op beko-wasmachines en drogers. Bestel de beste voor jou in de Koebloe app.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 Krijg 10% IKEA family korting op je pakks kledingkast. En 20% op bijpassende verlichting en opbergers. Shop nu online en in de winkel IKEA, een wereld aan ideeën. Q Music, Lars Boelen Met zometeen Pink en eerst overbach. Dit is Miles away. It started in my soul with dandelion days. So take me to the cloud. Just imagine De kids van negen. Die houden zich bezig met uh, een spreekbeurt over uh, nou, hamsters of over voetbal. Willow's steeds hard. Het kindje van Pink was uh, op de negende heel druk met het uh, scoren van een wereldhit. Jordan, cover me in sunshine. Back your music. Hé, hey, uh, even wat anders. Ik weet niet of je wel eens op Lowlands bent geweest. Maar dat hoofdpodium, de Alfa, dat, dat is echt uh, mega groot. In totaal kunnen daar ongeveer 30.000 mensen staan. De helft staat dan binnen en de helft staat dan ook buiten... op een soort uh, heuveltje, een hellentje in de zon. Heerlijke plek. Althans, ja, ik ben er nooit geweest. Maar als ik uh, zo een beetje rondvraag om me heen... en ook op internet kijk, dan uh, schijnt het fantastisch te zijn. Ik heb hier bijvoorbeeld een quoteje van iemand... die uh, op weg is naar de uitgang van Lowlands. Er is genoeg gedronken. Er is uh, een hele, hoop, uh, leuke gedaan, een hele leuke ja. hoop leuke dingen gedaan... en hele leuke nachten gehad. Ja, een hoop leuke dingen gedaan en een leuke nachten gehad. Ja, goed. Als je nu niet overgehaald bent om volgend jaar te gaan... dan weet ik het ook niet meer. Iemand die trouwens sowieso gaat volgend jaar... dat is Antoon. Ja, Antoon's zijn droom was...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 Van de week nog bij pa op de van, hij mis je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En stond ga ik slecht, en maar alleen hier in de lichte. Door ik eventjes aan je ja, dacht, dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los, ik laat je niet gaan, ik laat je niet gaan.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 with you. Heart. Fleur, goeie avond. Hoi Lars! Hallo, goeie. wat klink je vrolijk? Wat klink je vrolijk, ja. Fleur? Altijd, altijd. Hoe komt dat? Normaal als jij belt, hè? Oh, oké. Okay. Oh, oké, okay. okay, Fleur. Ja, omdat ik natuurlijk misschien wel een lekker geldbedrag voor je in petto heb. Dat nou, is het natuurlijk. Dat zou leuk zijn. Dat, dat zou lekker dat zijn. Zou zijn. Ja, dat zou leuk zijn. Fleur, heb je het een beetje meegekregen? Deze week is de klokker uh, twee keer uitgegaan zonder dat iemand er heeft hoort. gewonnen. Ja. Ja, ja. ja, dat is het. Natuurlijk... Dat gaan wij niet doen, hè? Nou ja, dat, dat, ik, ik hoop zo. Ik bedoel, het is Little Friday, het is donderdagavond. Ik hoop zo dat we even een lekker geldbedrag kunnen weggeven. Ja, ik ook. Ja, dat snap ik, dat jij dat ook wil. Um, ja, dan is het alleen aan jou de taak om op tijd stop te roepen. Kijk, in alle eerlijkheid, ja. ik weet ook niet wat erin zit. Dus ik, kan, ik zou, nee. zou je willen helpen, maar ik kan je niet helpen. Um, nee. de, ja, eigenlijk houdt het daar een beetje op. Ik, ik kan er eigenlijk niks over zeggen. Nee, oké, okay, nou dan gaan we gewoon beginnen. Ja. Knok! Knok tegen de klok. Heel goed Fleur, dan gaan we gewoon beginnen. Je hoort zo meteen een reeks geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks. Ja, gaan we doen. Wat ga je doen met het geld als je iets leuks eruit haalt? Dan ga ik nog uh, morgen even leuk uit eten met mijn dochter. Die is gek op sushi. Ach, lekker. lekker. lekker. Lunchen bij een sushi bar in nou, Rotterdam. En, en, en, uh, <laughs> dan hebben we een mooi doel om voor te spelen. Ja. Fleur, ik wens je heel veel succes. Dan ga je. Oké, okay, dankjewel. 58 euro. 81 euro. 97 euro. 114 euro. 157 euro. 183 euro. Hoppeté! Lekker! Even applaus. applausje! Applausje voor Fleur! Woo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Lekker hoor! Oh, lekker. dat is lekker zo. Net voor het weekend 183 oh. euro, Fleur. Super, dat Heerlijk. zijn een hoop sushi rolletjes. Nou, dat zijn zeker een hoop sushi-rolletjes. Hé, <laughs> lekker. Oh, wat een fijn gevoel dat er eindelijk weer even een geldbedrag uit is gegaan. Uh, ja, super. We gaan natuurlijk wel even luisteren of er nog meer in de pot had gezeten. Dat weet je natuurlijk nooit. Ja? Daar gaan we. Nee. Ja. 227 euro. Ja. Ja. 264 euro. 264, ja. Euro. V64. Ja. 12. Ja. 382 euro. Holy shit. 382 ja, oké, okay, daar was het oh. klaar. Ja, ja. ja dat, dat had toch... nog oh, we wel eentje kunnen doen. Dat nog we wel eentje kunnen doen. Ja, ja maar dat... niks gedaan. We zijn blij. Ja, dus het had wel... Ben heel blij. Bijna 200 euro meer in gezeten. 382 euro... Ja, ik wil toch... Ik wil ja. het feestje niet verzieken, maar dat bijna 200... 200 euro meer dan de dubbel... Hey. Nou, goed. Nee. Hey, het maakt ook allemaal geen reet uit. Uh, er zat 382 nee, euro in en een heel mooi bedrag. 183 euro gaan we naar je overmaken, Fleur. Nou, super. Hartstikke leuk. Heel erg Dank je wel. Oh, is dat je dochter op de achtergrond? Ja, ja die is er ook bij. Oh, hallo. Na, hallo, hallo. Eet smakelijk morgen. <laughs> sushi. Geniet ervan. <laughs> Oké, okay, doei Dankjewel. Dank je wel. Doei, doei doei. Lekker gevoel altijd om uh, lekker geld weg te geven. Heerlijk. En vanavond, kwart voor elf, die we ronde bij Judith en maak je kans op een lekker zakzetje. Zometeen, Alessio En eerst Adele, someone like you. Hi.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 Come on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 Sasha en Destiny bij CMU. Ik zit twee keer FU music in uh, nog geen tien seconden, dus dan weet je waar je zit. Um, het is bijna acht uur het nieuws komt eraan met uh, Fieke. Fieke, wat, uh, wat zit erin? In Brussel slapen steeds meer kinderen op straat. Oké. Okay. En uh, ja, ja, sorry, ik ben een beetje afgeleid ook gelijk, wat een belt wat zal ik even opnemen, of niet? Ja, doe maar. Cure okay. Music, goede avond met Lars. Hey, goeie avond. Hey. ik heb een vraagje. Dat mag. Uh, ik ben op mijn werk. Ja, ik maar ook. ik vind de muziek die jullie draaien een beetje slecht. Kunnen jullie niet een ander nummer aanzetten? Wat wil je horen dan? Uh, Marco Schuitenmaker, Engelbewaarder. Ja, dat is het foute uur. Dat, dat is pas morgenochtend weer om tien uur. Wat, wat houdt het foute uur dan? Ja, dat is alleen maar een uur lang met foute liedjes. Dus Marco Schuitmaker, maar ook met oh heb je hardcore. Heb echt foute muziek, zeg maar. Ik vind uh, deze muziek geen foute muziek, het is een beetje te... Nee, nee maar we zijn ook niet fouten net. uur heel de dag. We zijn niet heel de dag fouten. De morgenochtend op tien uur is dan een, een uur lang fout. Oh, welke muzieksoort draaien jullie nu dan? Ja, dit is een beetje top 40. Hits. Hits van nu. Top 40? Ja. Maar kan je niet andere muziek voor me draaien? Eén nummertje tussendoor, gewoon meneer. Uh, weet je wat ik doe? Ik draai zo meteen de Apreski-hit van dit moment. De, de, wat draai je zo meteen? De ski hit van dit moment. Het feestnummer van dit moment ga ik voor je draaien. He, is goed, ga je dat doen voor mij? Ja, beloofd. Jij bent echt een soldaat, meneer. Oké, oké. Holla, later. Hoi. Doei. Lekker, hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kont tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... Mm.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 Bij Moneybird zijn je zakelijke rekening en boekhouding gewoon één wereld. Wel zo logisch. Elke betaling automatisch op de juiste plek. De eerste zes maanden krijg je van ons. Zo gebeurt met Moneybird. Op 18 maart mag iedereen weer naar het stemlokaal.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 Gelukkig getrouwd? Ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste. Wie helpt voorkomen dat uw medewerker?